Praten wij uh, met de winnaars van het jeugddebat, Dani Blom en Noor Verrij. Welkom. Ja, dankjewel. Yeah. Um, ik wil graag weten wie uh, Dani Blom is. Ja, dat ben ik. Ik ben Dani Blom. En? Op welke school zit je? De school. De school? Ja, de school. Heel leuke school. En Noor? Ja, ik zit op... Ook, op de, ook op de school. Ja, ja want de school uh, heeft het debat gewonnen. Ja. En dat hebben jullie voor elkaar gekregen. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat voorbereid op de school? Want je kan natuurlijk niet zomaar ergens gaan zitten... en een, een leuk verhaal vertellen. Ja, we zijn eigenlijk gaan brainstormen. Dus over die ideeën. En een jongen uit onze klas... die heeft vorig jaar ook meegedaan met het jeugddebat. Dus die heeft ons een beetje geholpen met ideeën bedenken. Dus ja. Ja. Aangemoedigd. Aangemoedigd. We hadden, ja, we hadden wel maar één dag te tijd. Dus dat ging wel een beetje moeilijk, maar uh, we, we zijn wel met goede ideeën ja, gekomen. We zijn wel met goede ideeën gekomen. Ja, je kreeg van tevoren de onderwerpen. Ja. ja. En jullie hebben binnen een dag? Binnen een dag. Met een klein beetje extra tijd erbij gesnoept, stiekem van werktijd af. Ja. Hebben we toch verder geoefend. Nou, dat heb je dan. Ja. Uh, en... ja, ik, ik wilde eigenlijk vragen hoe word je winnen van het jeugddebat, maar dat heb je nou al uitgelegd gewoon heel het werk in een dag. Ja. ja, maar we hadden ook wel voor de kerst... waar het jeugddebat eerst zou plaatsvinden. Dat zou ergens in de kerst zijn, ja, denk ja. ik. Toen hadden we ook al gewoon met de klas gaan zitten... en gaan zeggen, oké, okay, wat vinden jullie leuk? Dit zijn de onderwerpen, hebben jullie er nog ideeën over? Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want je zit in groep acht. Ja. En je praat daarover. En worden, worden jullie dan uitgekozen? Of, of moet je je vinger opsteken van, ik, ik doe het wel? Ja, wij hebben dus een sociocratische school... Dus ja, wij werken met niet de meeste stemmen gelden... maar dan geef je gewoon je mening over wie jij denkt dat het zijn. Mm -hmm. Dan ga je een soort van stemmen, maar uiteindelijk geeft de juf de uiteindelijke personen. En dat zijn Dani en ik geworden. Ja, een beetje democratisch gaat het. Klein ja. Een klein beetje democratisch, het uitkiezen. Hoezo een klein beetje? Ja, nou, als je het alleen maar socialisie moet doen... dan kan je iedereen, zeg maar, een goede argument geven. Dus dan kom je er nooit uit. Dus je we moet wel een klein beetje met de meeste stemmen telden, dus... Ja, dat, dat begrijp ik wel. Als iedereen maar steeds ja. zijn eigen mening mag zeggen... dan kom je er nooit aan. Nee, nee. Maar daarom hebben wij eigenlijk altijd ook al kunnen oefenen... met argumenten geven. Ook omdat wij mm. ja, dat eigenlijk altijd doen. Als we in een kring zitten bijvoorbeeld... En ja, dat is, moeten eigenlijk, een is eigenlijk is al de werkwijze van de school. Ja. Dus debatteren, oefenen, dat zat er eigenlijk al in. Ja. een ja, klein beetje. Ja, we doen het eigenlijk wel... We doen het best wel vaak, meestal tijdens de sociocratische kring... Ja. Dat is een beetje ingewikkeld uitleggen. Ik, nou, ik wil wel vragen hoe dat dan werkt zo, Kring. Ja. Nou, we, zeg maar, we kunnen zeg maar, een uit onze klas kunnen onderwerpen inbrengen. En dan kunnen we daar, zeg maar, gaan we daarover uh, bespreken. Zeg maar. Dan mag iedereen zijn argument geven over wat hij ervan vindt. En dan gaan we met z'n allen zeg maar, bespreken. En als het zeg maar, over onze klas gaat, dan is het gewoon zo'n te kring. Maar als het over de school gaat, dan hebben we zeg maar, een leerlingenschoolkring. Dus dat zijn uit iedere bouw twee kinderen en juffen. En die gaan dan met z'n allen... Zeg maar, een, soort, ja, een beetje debatteren ja, over, over onderwerpen. Zeg maar. ja. nou, dan heb je een hele goede voorbereiding voor het, uh, voor het debat. Ja. ja. Hey, um, je zegt dat je op, op, op de school in zo'n kring allerlei onderwerpen bespreekt. Hè? Ja. En uh, komt daar een beslissing uit of is het gewoon het geven van je mening? Ja, er ja. komt meestal ook wel een beslissing uit. Bijvoorbeeld, wij hebben dan bijvoorbeeld net besproken dat we een nieuwe voetbal nemen, en dan gaan bijvoorbeeld twee kinderen die komen dan met een voorstel en mm -hmm. dan kan je daar je mening over geven... of zeggen, ik vind juist geen goed idee. Mening en beeldvorming. Ja, Dat en dan geeft de juf eigenlijk meestal het besluit... en dan kan je zeggen of je het daarmee eens bent of niet mee eens bent. Oké, okay, zo heb je natuurlijk uh, de onderwerpen. Hè? Ik heb een formule 1 en hoe zou je 5 miljoen uh, besteden... en wat moet een, een, een, een kinderburgemeester doen? Dat heb je daar ook al besproken. Ja, één keer. Eén keer, ja. Ja, één keer maar. En kwam daar ook wat uit, wat je, wat je kon gebruiken? Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, meerdere prullenbakken op het strand. Dat hadden we gewoon uit de kring. En... Maar dat werd al eerder uh, tijdens de bad gezegd... Yeah. dan wij aan de beurt waren. Oh. Maar toen heb ik het punt zeg maar, versterkt van hun. Dus, uh, hoe, ja, hoe heb je dat versterkt? Nou, ik, ik, ik wilde op hun reageren. En uh, toen was het meestal van... Ja, ik vind het zeg maar, een goed idee, want... en dan uh, ga je zo zeg maar, doorpraten en dan leg je het zeg maar, uit... Toen je dat gedaan had, uh, heb je dan het punt gewonnen? Uh, niet echt. Niet echt gewonnen meer, maar... Gewoon meer versterkt. Alleen dat meer, meer versterkt dat gaat gebeuren. En ook eigenlijk een beetje je eigen punt er ook een beetje in mengen. Ja. mag ik het zo zeggen. Nou ja, als het punt meer vuilnisbak is... Dan, ja. en, en iemand brengt dat in, dan kan je zeggen, goed idee. Ja, ja sorry, maar, maar een beetje. Ja, dan kan je ook nog plekken opgeven... waar je dan bijvoorbeeld meer prullenbakken wilt. En dan zo... Hey, wat vonden jullie van, uh, van de Formule 1? Ik vond het zelfs zelf een mooi onderwerp. En wat werd daarover gedebatteerd? Vooral ook nou, gewoon dat het... Eigenlijk heel veel dingen, maar ook... Sommigen hadden meer in de horeca en anderen hadden dan weer met stedentrips... Dus, Noem eens een ja. voorbeeld wat daar besproken is over de, over de Formule 1. Nou, bijvoorbeeld over de stedentrip. In plaats van, ja. zeg maar, als in plaats van dat er verkeerophoping is in het dorp... dat mensen een zeg maar, stedentrip gaan uh, lopen door het dorp, overal langs winkeltjes. Zeg maar dat er geen verkeerophoping meer is. En uh, dat was ook een idee. Maar en... ik moest daar weer over reageren. Want ik, ik dacht daar zeg maar van... als je een zeg maar, stedentrip door het dorp heen gaat... dan wordt toch alsnog al het verkeer zeg maar, opgehouden, dus... Ja, dat loopt zomaar door het dorp heen. Ja, ja dus het wordt al het het, nog altijd verkeerd. En uiteindelijk al moest ze toch naar de circuit. Ja. En ze hadden ook een idee uh, over etenskraampjes... en souvenirkraampjes op het circuit neerzetten. En wij hadden ingebracht de Formule E, dus de elektrische. Dus ja. En hoe werd erop gereageerd? Als je nou zegt, ja, we hebben het nou over de Formule 1... maar uh, wij vinden toch dat de Formule 1 uh, E ook moet komen. Nou, we hebben je ja, gevraagd ja, het was... Uh, vooral ook heel veel mensen vroegen... Uh, maar willen jullie dat dan doen in plaats van de Formule 1? Nee, dat dan niet. Gewoon erbij. Want mm -hmm. ja, het is ook beter voor het milieu. En het ja, maakt minder herrie. Ik een hele andere <laughs> zin uit. Minder herrie. Ja. Minder herrie voor de zandsalamanders. De zandsalamanders werden er ook bij betrokken. Oké. Okay. Maar uiteindelijk uh, uh, wordt zo'n standpunt dan ook aangenomen? Dat is de vraag. Ja, ja als niet. je aan het debatteren bent en uh, de, meneer de voorzitter die, die, die stuurt dat een beetje, dan moet er, moet er ook gestemd worden? Nee, er wordt niet gestemd. Je kan eigenlijk je mening geven of het punt versterken. Dus, maar er wordt niet echt een besluit genomen. Nee. Je zegt meer gewoon je brengt je punt in en dan wordt erop gereageerd en... Ja. Ja, ik denk dat ze niet meer echt nemen dat het echt gaat gebeuren... maar meer kijken op de samenwerking, hoe je reageert, zeg maar, hoe goed je doet. Ze doen vast wel iets met de ideeën, maar wat, dat is voor ons ook een vraag. Ja, dat moet je nog, ja. er nog achterkomen. Die ideeën van jullie zijn dus genoteerd. Ja. Die gaan ook in het raadhuis rond en daar wordt eventueel wat mee gedaan. Ja. Waarschijnlijk wel, Nou, dat hoop ik dan. Dus. Ja. Dat hopen we. Met welk idee hoop je dat ze het meeste gaan doen? Alles. Alles. Ja, dat is wel veel natuurlijk. Ja, ik denk vooral. Ik denk dat Formule 1 weer een beetje. Ik denk dat dat ja. wel een, iets van het belangrijkste en is. En als... iedereen heeft wel goede ideeën, mm -hmm. natuurlijk. Alleen soms in de uitwerking is het lastiger. Mm -hmm. ja. Is er in die uh, inbrengronde? Iedereen zegt zijn punt, is er ook wel eens fel gedebatteerd van nou, dat zeg jij nou wel, maar daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Nou, ja. nou, je, mag eerst, je moet eerst iedereen inbrengen, dus je mag niet gelijk reageren. En dan eerste, eerste eerst dan gaat Iedereen inbrengen, en dan gaat hij kijken, um, is er iemand die nog wel eens reageren? En dan, dan pas mag je zeg maar gaan reageren ja. op elkaar. En de ONS had het in de eerste ronde van de FA, eh, F1... He, hebben ze het ook wel zwaar gekregen met de stedentrip. Want wij, en volgens mij ook meerdere mensen, waren het er niet helemaal mee eens... De stedendorfstip is zelf een goed idee. Mm -hmm. Maar in de uitvoering dat het minder verkeer, minder verkeer opgeeft, dat is eigenlijk niet waar. En zij hadden ook nog als idee om een hekje neer te zetten... en dan die open en dicht te doen. Mm -hmm. Wacht, maar dat even is in de praktijk... Als ze we gaan weer deporteren. In de praktijk is dat gewoon niet handig. Maar hoe je? Dat breng je dan op, hè? van joh, dat was een leuk idee. Maar uh, dat, dat zijn de bezwaren, dus praktisch is het bijna niet mogelijk. Hoe reageren zij daar dan weer op? Zij proberen dan een tegenargument te geven of ja, het er mee eens te zijn. Zijn jullie daar, zijn jullie daar uitgekomen? Um. Heb, heb, nou? je daar, heb je daar met de ONS een overeenstemming over kunnen bereiken? Mo, niet mo, echt. Mo, niet dus? Nee, niet echt. Nou, dat hoeft ook niet. Hey, die 5 miljoen, wat gaan we daarmee doen? Uh. nou Er waren heel veel verschillende ideeën. En... Ja, 5 miljoen is veel geld. Wij hadden ook als idee over een, een speeltuin die van windmolen is gemaakt. En daar weet Dani meer over dan ik. Dani heeft een, uh, een uitgebreid je plan je? liggen. Ja, ja, want ik had het zeg maar, gezien. Het was de maker, heette uh, Jos Krieger. En die had als idee om van oude windmolens... die niet meer herbruikbaar zijn, zeg maar, speeltuinen te maken. Want eigenlijk die weekends die kan je wel gaan veranderen... maar het is gemaakt van epoxy en glasvezels, Dus dat is eigenlijk niet zo heel goed. Dus je kan het beter ergens anders voor herbruiken... dan het zeg maar weggooien... of zeg maar popmaken, vernietigen. En waar wil je dat maken? Nou, wij hadden dus als idee... je hebt... we hebben zo'n... Bij, bij de boulevard... hebben we zo'n... heel groot gebied... met allemaal... lantaarnpalen. Vroeger stonden daar ook... soort van hangmatten. Die zijn nog steeds? Nee, die zijn weg. Oh, zijn die weg? Ja. Oh. Dus nu is het eigenlijk... een beetje... ja... Een beetje leeg. Ja, leeg. Dus daar, het is echt een heel groot gebied daar. Yes. Dus dat leek ons ook wel een mooie plek. En er zit ook een flat achter. Dus. Ah, dat is een, een stuk beetje beter de, voor de, een, de milieu. Een beetje een vaste speeltuin. Het ja. Dat is een stuk beter voor de milieu. Want het stoot 90% minder CO2 dan een hele nieuwe speeltuin. Achso, dat, dat is wel een, ja, uh, dus een, een dingetje waar je over kan praten. Natuurlijk. Ja. 90% beter voor de natuur dan een hele nieuwe speeltuin. Dat wel. Ja, en je kan van... van... was, was dat, dat was jullie idee? Ja. En, en wat ja. vond een andere school daarvan? Um, eigenlijk hebben we maar één reactie op het idee gekregen. En dat was, ik vind het een heel goed idee. Maar hoe ga je die windmolen's ooit in Zandvoort krijgen? Nou, ik Daar van. hadden wij ook ik had nog niet alleen... echt een antwoord op. Met de boot had je dan moeten zeggen? Nee, ja, mijn reactie was, het 5 miljoen moet zeker wel genoeg zijn om het hier naartoe te halen. Ja. <laughs> en en zo, de... Maria School die had ook nog een heel goed idee over... dat je bij snackbars snack uh, muntjes, ja, couponbonnen krijgt... en dat je het weer dan kan inleveren en dat het dan gerecycled wordt. Okay. En daar hadden wij ook nog een aanvulling aan. Want wij hadden ook op ons blaadje staan... wat ze vorig jaar bij de Formule 1 hadden, dat waren zulke houten muntjes. Ja, zo... Dus als je die dan inleverde, dan kreeg je daar korting mee op je volgende drankje... Dus toen hadden wij ons idee met hun idee gemengd. En toen is daar een heel mooi nieuw idee uitgekomen. En dat idee gaat naar de gemeente? Ja, dat heeft nou, waarschijnlijk de voorzitter dan opgeschreven. En dan gaan zij beslissen wat ze ermee doen. Nou, ik vond het wel. Uh, ik, ik ben dan nou geweest bij de Formule 1, zoals veel zantwoord is. En met dat muntje kon je gewoon uh, de ja. hele Ja, als je dingen drankje, je oude drankje inleverde, dat plastic bekertje, dus kreeg je weer een nieuw uh, ja. muntje. Dus je zag ook weinig zwerfvuil uh, ja, op ja, dat, dat, dat is Ja, dat is heel mooi. Voor prestatiegeld, dat werkt juist dat mensen het niet gaan weggooien, dat ze het geld terugkrijgen. Want dat is de overtuigingskracht. Van, uh, ja, inleveren. dat is heel vooral als je zegt gewoon, ja, je krijgt er korting mee op je volgende drankje. Dan gaan mensen het sneller inleveren dan als je zegt, ja, dan is het beter. Als je, dan kan je het zo meteen recyclen en dan is het beter. Dus ja. dat, dat is wel een plan waarover nagedacht moet worden? Ja, ik vind het zelf een heel goed idee. Oké. Okay. Um, wat moet een kinderburgemeester doen? Ja, wij hadden vooral als idee dat hij ook via social media... meer mensen video's aantrekt. Ja. En ook gewoon dat hij bijvoorbeeld linkjes doorknipt... en dingen opent. En ook met de burgemeester gewoon ideeën bedenkt voor de jeugd... En ja, Lintjes toeknippen en uh, op verjaardag komen is natuurlijk wel het makkelijkste wat je kan doen. Ja. Ja. Er moet ook wat in, een inhoud in zitten, toch? Ja, ja dat is wel gewoon een, niet de grote beslissingen die te moeilijk zijn... maar gewoon wat kleinere beslissingen En vooral gericht ook gewoon op, op, op, op de jeugd. Op de en misschien ook ja. gewoon op de... Bijvoorbeeld bij de ouderen dat je... Dat is ook wel gewoon mooi. Niet oud. Wat was nou het leeftijd vanaf 11 jaar tot en met 16? Ja, wij hadden, je mag, um, wij hadden ook met stemmen. En dan hadden we bedacht: normaal mag je niet boven de 18 stemmen. Dus wij dachten dan, onder de 18 mag je alleen maar stemmen. Maar wij vonden 18 zelf best wel hoog. Omdat je hebt als je als kinderburgemeester. Bij 11 was een 18. Dus ja, wij vinden 17, 17 18. Hoe oud, hoe oud moet hij zijn, die kinderburgemeester? Uh, minimaal 11. Tussen elf. de elf en zestien. zestien. Oké. Okay. Vind uh, ja, wij vinden dat genoeg verantwoordelijkheid om, om yeah. beslissingen te nemen. Want ik denk, kinderen die op die leeftijd uh, kinderen zijn, dat die niet denken... Oh, we kunnen zwemmen, zwembad bouwen. Ik denk dat die ja, wel Ja, dat zijn ja. ideeën ik ik die, die, zijn die zich opgeven. Het, het moet wel een beetje haalbaar ja. zijn. Ja, ik denk we dat We hadden zei... ook een iemand, dat was de... Hannie Schaft? Zo? Nee, Orana. Nee, ja, Hannie Schaft. Uh, Nicola. Nou Nicola. Daar, Roos. Nou, een school. Een school. Ja. Die waren het niet eens met de kinderburgemeester. Omdat ze vonden dat je als kind niet ja, genoeg te verantwoordelijk bent om beslissingen te nemen. Nicolas en Den Roos. Pff, ja, een school. Weet. Maar dat, dat, was, dat is een argument. En hoe heb je dat weerlegd? Ja, wij, zei, wij hadden van. Maar de burgemeester is het ook om dan halt te zeggen. Hmm. Te zeggen van nee, we hebben geen plek voor een zwembad in Zandvoort. Dus ja. Dus je, je, ja. Dus je ziet wel dat de kinderburgemeester. Uh, uh, hij of zij geeft een soort adviezen aan, uh, aan. de burgemeester. en daar ja. moet hij wat mee. Het hoeft niet, mag. Nou ja. Nee, maar die kinderen moeten wel echt stil... Ik denk dat ze wel echt bij stilstaan... dat je niet zomaar even iets kan laten bouwen... wat heel nee, goed maar dat, zal, dat zal die dan zeggen van... Joh, dat kan niet, maar, ja. is, maar je kan dan wel met een leuk idee komen... of met een goed ja, idee. Of zo, een, of zo een nieuwscaper maar of het is ook van... Idee. bij het jeugddebat... ze zeiden van... "Ja, kinderen hebben niet altijd de... goede... ik heb... Een... ik kon niet uit je woorden. <lacht> ja, ik heb alleen het Engelse woord in mijn hoofd. Ja, maar, doe maar. <lacht> Ja, de goede responsibilities. Maar dan verantwoordelijkheid bedoel ik dan? Ja, verantwoordelijkheid. Maar we zitten hier, we waren daar dan ook met een jeugddebat en we zijn opgekomen met de Formule E, de stedentrip. Ja, muntjes, kraampjes. Nou, als je, dus, als je ja. daarover hebt, dan neem je toch wel een beetje verantwoordelijkheid. Ja, dus, dus. ja. Want die kinderen die bij het bad zitten, die zijn ook oud genoeg om over deze ideeën te denken. Ja, ja. in ieder geval zijn ze oud genoeg om ja, te, ja, te, te denken, ja, toch? Ja, denk, kijk, zij zeggen wel dat zeg maar, elf die denkt gelijk van, oh, groot uh, fantasie. Maar wij, wij zijn ook van twaalf, uh, en ja. Ja. er 16 die bij het bad zitten. Dus die moeten ook heus wel... Kijk, die, als je naar hun kijkt, hun hebben ook gewoon goede ideeën. Ook niet te veel fantasie als je kijkt. Dus ik denk het is wel op zich wel En gewoon, de ideeën niet. die betekenen ook wel gewoon iets voor zandvoort. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja. Hey, het debat zelf, hè. Uh, wat vond je van de voorzitter? Aardig. Ja. Aardig. Was je niet streng? Nee. Nee. Die gr griffier, die. Uh, die was wel heel streng op de tijd soms. Want we zijn uiteindelijk volgens mij een uur uitgelopen. Nou, het was niet, niet of zo te streng. Het was gewoon. we hebben ook gewoon gelachen tijdens het ja, debat. Dus ook. Het was niet alleen maar ja. heel streng ofzo, of zo. Uh, Serieus. Nou, dat zie je in echte debatten, inderdaad, ook wel eens het uitloopt, ja. maar er wordt wat minder gelachen, dus uh, dat vind ik wel ja. goed dat er gelachen wordt. <laughs> hey, um, nou je dat debat gedaan hebt, hey, um, ik weet even niet hoe dat met die school verder gaat. Moet je nou naar de middelbare school straks, of kan je op de school blijven? Wij moeten naar de middelbare. Oké. Okay. Ja. En ik ben al een jaartje lang op deze school gebleven ik ga eraf als ik bijna dertien ben. Bijna dertien. Dat mag tenminste op onze school. Want ik wil hmm. niet lekker een jaartje langer blijven met mijn vrienden. In plaats van eerst van school. Okay, je gaat dus nu naar, uh, naar de middelbare school. Waar, waar ga je naartoe? Hier is Zandvoort. Ik wacht lekker dichtbij. Hier. Ja, fietsen. En jij? Ik ga naar het Mendel. College? Ja. Oké, okay, leuke keus. Hey, dat um, de debat, hè. Je hebt uh, geoefend op school. Je hebt in de raadschalen gezeten. Wat heb je ervan geleerd? Ja best wel dat het ook niet erg is ofzo om je mening te geven ofzo over iets belangrijk ja en we hadden ook nog voor het debat hadden we ook nog een rondleiding door het gemeentehuis Een plek waar alleen de bode kon komen ja. en niet de griffier of of anders, de burgemeester. burgemeester welke plek is dat nou Volk. we zijn bijvoorbeeld Volk. waar de vlaggenmast gemasten oh, okay, Daarboven boven zijn we geweest en, en daar stonden... beneden die museum ja en het museum zijn we geweest en ook bij de kluis. Oké. Okay. Heb je nog gegeten met de burgemeester? Nee, nee nog, niet. nog niet. Maar we hebben wel op het gemeentehuis zelf hadden we een lunch. Dus Oké, okay, dus het... Uh, ja, Standaard lunch. <laughs> Gewoon een broodje met kipleer of wat dan ook. Ja, het was dat wel je. lekker. Wel, in ieder geval beter dan op onze school, laten we het zo zeggen. Oh jee. Is best beter. Laat ze dat maar niet horen. Ze mogen van mij nu horen, hoor. Ze <laughs> mogen dus de radio luisteren. Hey, hartstikke leuk dat jullie hier waren. Ontzettend ja, bedankt ja. voor uh, jullie uh, inbreng. Ja. En nogmaals gefeliciteerd met de winst. Dank, dank je ja. wel. En veel succes in het uh, vervolg en zeker op de middelbare school. Ja. Dank je wel. Dank je wel. wel. Tot ziens. Doei.